7 uur Emons reemer het NOS journaal. Europa wil fraude met voedsel harder aanpakken. Sjoemelaars moeten een hogere boete krijgen. Bij diverse onderzoeken is in 5% van de rundvleesproducten paarden-DNA gevonden. In een beperkt aantal gevallen zijn ook nog resten gevonden van verboden medicijnen. De 27 landen van de Europese Unie besloten na het uitbreken van het paardenvleesschandaal in februari tot een groot onderzoek en zijn sindsdien ruim 7000 monsters onderzocht. In Frankrijk is het vaakst paardenvlees aangetroffen, 47 maal. Daarna volgen Griekenland 37 en Duitsland 29. Uit het overzicht blijkt dat in Nederland in twee gevallen de fonds van paardenvlees heeft gemeld. Het dodental in Pakistan na de aardbeving net over de grens in Iran is opgelopen tot 21. Het hoofd van de Pakistanse rampenbestrijding verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. De doden zijn gevallen in de provincie Balochistan, die grenst aan Iran en Afghanistan. Volgens het Amerikaanse geologisch instituut USGS had de beving een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De aardbeving werd in het hele gebied rond de Persische Golf gevoeld. Over het aantal slachtoffers in Iran bestaat onduidelijkheid. Het staatspersbureau van dat land meldt dat er zeker 40 doden zijn gevallen... maar een ander persbureau zegt dat er geen dodelijke slachtoffers zijn. De FBI bestempelt het onderzoek naar de aanslag op de Boston Marathon... nu officieel tot terreuronderzoek. Dat heeft president Obama gezegd in een korte verklaring... over de gebeurtenissen van gisteren. Hij noemde de aanslag in een afschuwelijke en laffe daad. Volgens Obama hebben de onderzoekers nog geen idee wie de aanslag heeft gepleegd en wat het motief was. De positie van staatssecretaris Teve van Justitie is in het geding door de zaak Dolmatov. De Russische asielzoeker pleegde zelfmoord terwijl hij in vreemdelingendetentie zat. Diverse bronnen binnen de VVD, de partij van Teve, laten de NOS weten dat ze er niet van overtuigd zijn dat hij kan aanblijven. En dan het weer. Het is bewolkt. Hier en daar valt wat regen. Morgen verandert te weinig. Later in de week meer zon. Maar dan wordt het wel minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4. Daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt ippenburg 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Verderop richting Amsterdam. Voor Zoete 4 kilometer. Dat komt door een ander ongeluk. Maar ook daar is de weg weer vrij. N-44 Wassenaar richting Den Haag voor de aansluiting met de N-14 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de N-14 richting Leidsendam. De rijbaan is dicht bij Wassenaar. En door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Annapallona en Den Helder geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Zeg je het hoort? Italië neemt een nationaal geschenk voor de Hollanders. Voor de kroning. 3 jaar 0% rente op een Fiat Panda Edition Cool. Dat is met en een radio cd speler oh, nou, dat is toch schoon, hè? Zeg, kunnen we dan ook niet iets geven of zo? Een weekendje naar binnen. Oh, nee. dat is toch niet hetzelfde, hè? Nu bij Fiat. Het nationale geschenk van Italië aan Nederland. De Panda Edition Cool met drie jaar 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld.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 Dames en heren, goedenavond. Toen onze gast afstudeerde aan de filmacademie... knipperde het woord... Talent in neonletters op zijn voorhoofd, want zijn afstudeerfilm, een ingewikkeld verhaal, eenvoudig verteld, werd over de hele wereld bekroond. En nu heeft hij alweer een tweede telefilm gemaakt, De Nieuwe Wereld. Een verhaal over verlies, vluchten en onverwachte liefde. Hier is Jaap van Heusden. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, Jaap, het uh, hoofdpersonage is een schoonmaakster... in een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ja. Prachtig gespeeld trouwens door uh, Bianca Krijgsman. Bekend van Clean en Bianca. Um, en je wilde dat ze hetzelfde schort zou dragen... precies hetzelfde schort uh, als de schoonmakers... in het aanmeldcentrum of asielzoekerscentrum. Dat weet ik eigenlijk niet. Waar jij nog uh, even hebt rondgelopen. Uh, klinkt wel heel goed. Ik zou Is bijna ja zo. zeggen. Is niet helemaal zo. Net zoals uh, destijds bij All the President's Men heb ik gehoord dat die art director wilde dan dat van de echte redactie van de krant het afval uit de uh, vuilbakken naar de set werd gebracht. Zo mooi was het dus helemaal niet. Ja, Hoe was het dan zijn. wel? Ja? Nou, het, het, het was wel zo dat uh, ik samen met de, de art director en de vrouw van de kleding uh, uh, zat te kijken naar van wat hebben schoonmakers aan. En er kwam een bedrijf tegen uh, en die heeft zulke strenge pakjes. En die lopen ook op veel stations en in de publieke ruimte rond. En uh, toen dacht ik van, ja, dit moeten we hebben. dus gingen we ze bellen en we zeiden van, nou ja, het is een verhaal. Het gaat hier en hier over mm -hmm. een beetje omvloerst uitgelegd. En uh, ja. nou, ze hadden meteen door van, uh, dit moeten we niet <laughs> bij zijn. En toen heeft de... Uh, heeft, uh, uh, kledingontwerper, die heeft een soort rip-off design gemaakt. Als je ze naast elkaar ziet, dan weet je echt nog wel waar het vandaan komt. Maar we komen daarmee weg. Het lijkt daar ja, heel veel het lijkt er heel op. Veel. Ja. Ja. En dat zijn dus die pakjes van die mensen die je ook op stations ziet rondlopen. En ja. zo. Maar je bent wel daadwerkelijk, weliswaar onder valse voorwenselen... waar je niet heel erg uitgebreid over kan vertellen... in een asielzoekerscentrum of aanmeldcentrum geweest, rondgelopen, toch? Ja. In het aanmeldcentrum, dat is uh, op Schiphol Oost. Dus dat is zeg maar, niet de plek die is afgebrand. Dat is het de detentiecentrum. Ja, ja. Ja, dat is ook nu uh, domaat of En uh, dat is volgens mij. Uh, nee, sorry, dat was Rotterdam hè, bij 16 Hoofdstad ja. geweest zijn. Nou, je hebt een aantal plekken van uh, de IND. waar uh, ja, mensen moeten worden um, um, verwerkt eigenlijk. En uh, dit is de plek, als je zeg maar, door de maussé van de luchthaven wordt geplukt. Mm -hmm. Van heeft uh, u geen papieren, waar wilt u dan eigenlijk heen? En dan komt er hopelijk het woord uh, asylum uit. Uh, dan gaat de maussé. Marseille... Zo, naar dat aanmeldcentrum. En dan heb je daar een hele weirde plek. Het staat helemaal in het niks. Tussen gewoon, ja, uh, hoe zeg je dat? Landingsbanen en ja. een stuk uh, weg. Niemandsland? Ja, het is ook, uh, in de wet is het niemandsland. Dus het is geen Nederland. Want ze mogen nog niet in Nederland zijn uh, geweest, nee. weet je wel. Dus je, je, je, bent nog, je bent er nog officieel niet. Je bent nergens. Nee, en dan wordt besloten van, uh, mag jij erin? En dat is dus het aanmeldcentrum. Ja. En daar heb jij gesolliciteerd, hè? Ja, ja dat, ik weet niet hoe trots ik daarop ben. Maar uh, kijk, uh, als je een film voorbereidt... dan wil je gewoon weten uh, waar je het over hebt. Mm -hmm. En uh, in 2006 was ik hiermee bezig voor het eerst. En toen was het allemaal heel uh, gesloten. Dus het lukte mij niet goed om een ingang daar te vinden. Gewoon om precies te weten wat er aan de hand was. Ja. En toen uh, was er iemand... en daarom kan ik ook niet helemaal precies zeggen hoe het gegaan is. En die zei van... nou. Uh, misschien is het gewoon goed om te komen solliciteren. Want als je solliciteert, dan krijg je alles uitgelegd. En uh, een rondleiding, en zie je hoe alles gaat. En uh, nou, dat was een geweldige. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. En toen vele jaren, jaren uh, later... Maar, als sorry, wat ja. heb je dan gesolliciteerd? Ja, dat, dat, welke wil, functie? dat wil ik dus liever niet oh, zeggen. Dat want kan dan, uh, ja, ja. Dan weet geen Dan weet hij geen... Nee, ja, oké, okay, nee, ik snap nee. het. Maar ja. je, je hebt dus een rondleiding gehad. Ja, ja en dat was dat, die dingen die ik net vertelde. Van dat, dat, aan de ene kant is het echt een gevangenis. Mm -hmm. Want je kan nergens heen als uh, asielzoeker. Uh, aan de andere kant lijkt het gewoon een soort uh, ja, gemeentekantoor of zo. Dus weet je wel, er zijn geen grote hekken. Uh, het zijn gewoon glazen deurtjes met pasjes. En wel prikkeldraad, want dat zie ik in de scène in jouw film. Dat er prikkeldraad zo bij de ramen zit. Ja, precies. Nou, je, je hebt, uh, Dat heb je inderdaad ook uh, na, naar buiten toe. Mm -hmm. Ik bedoel, je moet natuurlijk niet naar buiten kunnen klimmen. Ja, ja. Onze film is niet gedraaid op het echte aanmeldcentrum. Dat is gewoon 24-7 uh, in gebruik. Ja. En ja, die ND heeft er ook niet echt belang bij dat... dat, bij dat daar een film zou komen draaien, snap maar uh, uiteindelijk hebben ze ons dus wel toegelaten, in 2012 was dat, in de zomer, om wel te komen rondkijken. Toen was er een film gemaakt, die was zo vreselijk, zei zij, dat uh, ja, hun policy was gewijzigd. Ze dachten van, erger dan dit kan het nooit worden. Wat dat was dat was was dan op, voor een film, ja, dat? Is, Volgens mij was het in de serie van, van God los. Ik ja. heb die aflevering nooit gezien. Van maar... BNN? Uh, ja, precies. Mm -hmm. En er was één aflevering, zei die IND, uh, die vonden zij zo erg. En die, die makers die waren daar nooit geweest. En toen nou, sindsdien hebben ze bedacht van laten we die mensen maar een vreesnaam uh, gewoon we laten rondkijken. We geven openheid van precies. zaken, laat ja. ze maar komen. En toen ja. mocht je rondkijken. Ja, precies, ja. Niet filmen maar kijken. Uh, ja. ja, precies. En wat zag je daar. Nou, precies wat ik eerder al gezien had, maar het was heel fijn uh, dat uh, nu de cameraman ook mee kon en de art director. En het is dus, het is een, ja, het is echt Nederlands. Dat vond ik zo bijzonder eraan. Dus, dus uh, Wat maakt het zo Nederlands? Hè? Dat het, het is heel goed georganiseerd. Het zijn allemaal vakmensen. Het is niet uh, te streng of zo, weet je wel? Mm -hmm. Het zijn allemaal, uh, die in ook. Dat zijn allemaal mensen. Ja, als je daarmee aan de koffie zit en denk je van... ja, dat zijn eigenlijk mensen net zoals uh, jij en ik zo. En dan, uh, ja, ook alles... Uh, er is over heel veel dingen nagedacht. En, en, uh, en tegelijkertijd, omdat er dus in een procedurele uh, setting... wordt besloten over ja, toch leven en dood van mensen... Mm -hmm. heeft het iets ontzettend onaangenaams. Ja. Um, zou je bijna misschien denken... Je verwacht bijna dat het een viezere of niet kloppendere plek is. Maar alles klopt eigenlijk heel goed. Wat het misschien ook nog wel benauwder maakt. Want de, die vriendelijkheid, is die vriendelijkheid wel op zijn plaats. Ja, vriendelijk. Het is uh, professioneel is het. Ja. Weet je wel? En wat je ziet in jouw film, dat zijn dus allemaal stapelbedjes met uh, uh, blauw. Nee, bruine. Plastic matrasjes, een ja. heel raar materiaal. Ja. En uh, s ochtends moeten die mensen allemaal vroeg op en dan mm -hmm. zitten ze daarna in een soort, ja, een, een, een wat is het, een, een vliegtuigachtige situatie? Ja, het of is... Een, een schipholachtige situatie ja, het, nou, van het, die stoelen. Het, van het die is echt gewoon uh, een wachtruimte. En dus uh, als je opstaat, uh, dan ga je naar uh, de wachtruimte en daar wacht je op, eventueel als je die dag een gesprek hebt met misschien iemand van die IND of je advocaat. Maar ook als je geen gesprek hebt met iemand van de dan die ga je, je ook in. word je geacht daar te gaan zitten. Ja, ja, ja. en dan wacht je dan de hele tot dag. Uh, ja, een uur of tien is het volgens mij. Dus dat op zich al. Kijk, er is natuurlijk niks mis mee. En ik bedoel, wat moeten die mensen dan doen? Ik begrijp het allemaal wel. Nou, ik ben maar al gewoon... behoorlijk gammel als ik vijf uur in zo'n uh, ja. wachtruimte zit. Het nou ja, geeft dus ook een hele uh, aparte dynamiek. En, um. en om hoeveel dagen gaat het dan gemiddeld? Weet je dat? Nou, dat was eerst 48 uur. Hè. Mm -hmm. De 48 uur-procedure ja, ging om proces. Uren trouwens. Dus ik denk niet dat iemand 48 uur later buiten staat, maar de uren die een ambtenaar daaraan besteedt. En nu, nu is dat acht dagen, volgens mij, plus dan een aantal rustdagen. Dus dat verschilt dan, zeg maar, de plek waar je zit, hoe lang het uiteindelijk duurt. Ja. Maar zeg een dag of tien. Ja, daar ja. moet je toch wel berekenen. Dat je de dus ochtends vroeg op moet en dan eindeloos daar gewoon op zo'n stoel zit in die wachtruimte. Ja, maar er zijn ook een heleboel gesprekken te voeren natuurlijk. Ja, ja met al die ambtenaren. Van... Ja, en je advocaten. Ja. Um, nou, je noemde Dolmatov net al even. Hè? Uh, volg jij dat dan op een heel andere manier? Nee, ik lees net als iedereen uh, de krant. Het is niet zo dat ik een soort inside contact heb die dan uh, mij gaat bellen. Maar het is wel heel. Uh, um... Ja, ik weet niet wat, wat voor woorden je voor dat soort dingen moet uh, verzinnen. Want het roept iedereen al met allerlei politieke uh, motieven. Weet je? Mm -hmm. Het is gewoon uh, iemand dood. En het is volstrekt uh, absurd. Nou ja, in die zin, waar, waar mij wel. Uh, kijk, wat ik in de krant las, is dat, is dat er uh, een update is geweest van de software, waarin dan wordt gelogd. Iemands verhaal en weet je wel. Door zo'n ambtenaar die dan vinkjes moet plaatsen Ja, nou ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, ga zelf maar eens een systeem verzinnen... om uh, uh, al die uh, mensen, om daar iets mee te doen. Het is heel makkelijk om, om er lelijk over te doen. Mm -hmm. ik, ik weet ook niet hoe het moet, weet je wel. Maar uh, in ieder geval zag ik hoe, hoe uh, uh, apart het is. En wat ik ook opvallend vond was... Kijk, ik wist er niet zoveel van. Want ik haalde het aanmeldcentrum en het detentiecentrum al door elkaar. Mm -hmm. En toen ik erover ging praten met mensen bleek dat eigenlijk... Niemand kende dit. Mm -hmm. nou, en dan plus dat het heel moeilijk was om er dingen over te weten te komen. en zo. dacht ik van nou, er moet, er moet hier gewoon een uh, film over worden gemaakt. Gewoon hoe dat, hoe dat dan gewoon gaat. Weet je wel? En nu zie je dan bij Domatov dat dan een uh, software-update... die kan ervoor zorgen dat iemand in één keer uitgezet moet worden... terwijl dat niet moet. Ja, omdat dat... een ambtenaar dat vinkje verkeerd had gezet. Nee, omdat de software-update ervoor gezegd heeft. Dus een computer heeft uiteindelijk zegt men, uh, de fout gemaakt. En uh, dat kan dus. Ik bedoel, dus dat krijg je als uh, mensen dan in een systeem uh, terechtkomen. En dat is heel uh, benauwend. Ja. Maar al die politieke conclusies die er dan uitgetrokken worden... daar wil jij je niet uh, uh, heel erg druk over maken? Ik, ik, weet, ik, weet ik voor wat daar precies gebeurd is. Hm. Dus... Uh, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat alle ogen weer uh, een keer die kant op gaan. Want uh, kijk, uh, we zitten in een crisis. Een heleboel mensen hebben het uh, zwaarder dan ze het voorheen uh, hadden. Maar het is echt een gruwelijk rijk land weet je, waar we in zitten. En uh, iedereen die een beetje gereisd heeft, die, die weet dat. Dus voor zo'n heel klein clubpie van mensen waarvan waarschijnlijk uh, de helft uh, de boel bij elkaar ligt. Dat, mm -hmm. zal, dat zal ongetwijfeld, want daar hebben ze alle belang bij. Maar er zit, er zit ook een hele grote groep bij die vertelt echt wat er aan de hand is. En dan, volgens mij heb je echt de plicht om te zorgen dat dat uh, goed geregeld wordt. Je bent trouwens, uh, gek genoeg, uh, geen uh, televisiekijker, maar krantenlezer. Hè? Wat toch vreemd is voor iemand die van het beeld leeft. Ja, ik kijk natuurlijk uh, zat beeld, maar uh, dat doe ik dan uh, via internet en via dvd's. En zo. Is het een principiële ja. keuze? Of? Ik kan er gewoon niet meer omgaan, eerlijk gezegd. Waar kan je niet meer omgaan? Met de televisie? En ja, die blijft gewoon maar doorgaan met de beeld te uh, presenteren aan mij. En uh, ja, dat is echt al uh, nou, toen ik nog voor ik twintig was, is dat ding thuis huis uitgegaan. Oh ja? ja? Omdat je het echt teveel vindt ja. en je uh, heel gericht wil kiezen? Ja, maar je zou toch zeggen dat op internet ook alles te krijgen en te geven is? Bedoel dan... Ja, maar dan moet je het toch vinden. Dus dan is het toch een vriend die zegt van... Uh, heb je die docu gezien uh, via uitzending gemist en zo? En als je dan voor gaat zitten... Het zijn een paar stappen verder, ja, bedoel je? Ja, het is toch anders dan dat je gewoon maar denkt van... oh, ik ben moe, ik heb nergens zin in. Ik plof neer, ik zet het ding aan en... Een uh, nog iets verrichtere recht, keuze die je ja. maakt. ja. ja. Uh, nou, ja, als uh, televisiemijder zul je dan Spangas wel helemaal hebben gemist. Hè? De, de soapserie voor uh, de jeugdige kijker. Nou um, ja, ik hou natuurlijk wel een beetje bij wat mijn collega's <laughs> doen. Dus ik weet uh, van de serie en ik weet ook wat er gebeurd is met die uh, asielzoeker. Uh, ja, die want ze zijn het. in ja. de pan van het Nederlandse ja. asielbeleid. Ja. Hè? Alle ja. jonge kijkers ja. hebben zich zelfs bij het Jeugdjournaal uh, gemeld. Het Jeugdjournaal maakt reportages ja. Ja. over. Ja. Um, wat, wat vind je daarvan? Dat dat zo werkt dus? Ja, ik vind dat echt... Uh... Ik moet even uitleggen ja. wat er aan de hand is voor ja. de mensen die spannend was. Okay, want ja. die luisteren natuurlijk altijd naar ja. kunststof. Uh, er is dus sprake van dat een meisje uit Sri Lanka... Uh, een van de populaire klasgenoten nu toch uitgewezen wordt... en terug moet naar, uh, naar Sri Lanka. Ja, en zoals ik het begreep, was dat gewoon echt een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Zeer geïnteresseerd uh, Een ook in de serie. Ja, dus precies. Niet zo iemand die er even ingeschoven nee. wordt... waarvan je denkt, nou, uh, die zal er ook wel weer uit worden getrapt of zo. Die was zo onderdeel van die, dat hele ensemble. Dat, dat verwacht je gewoon niet. Dan denk je, nou, die zullen ze toch in vredesnaam wel laten blijven. En het is dus heel ja. zorgvuldig opgebouwd, ook ja. door de makers uh, van Spangas. En ze moeten er echt uit. Ja. Want ze vinden dat het zo reëel mogelijk moet uh, Ja, dat is wat ik zijn. las in mijn krantje. En dan denk ik, van, nou, dat, dat vind ik wel uh, echt... Uh, uh, ja, dat vind ik lef om dat te doen. En het is ook gewoon realistisch, eerlijk gezegd. Want dat is wel hoe het er nu voor staat. Kijk, de mensen uh, met wie ik sprak van de IND... wat ze allemaal redelijke mensen zijn... Mm -hmm. maar die waren wel uh, hartstikke trots bijvoorbeeld... op het feit dat uh, Nederland nu bij reisagenten... dus de mensen die ja eigenlijk ja, het zijn net geen mensenhandelaar maar ik bedoel het zijn mensen die grote sommen geld accepteren van vluchtelingen om ze in een land binnen te krijgen en reisagenten volgens de ind die weten inmiddels heel goed dat je in nederland eigenlijk niet moet wezen en dat zie je ook in onze aantallen asielzoekers de instroom dus dat systeem werkt zo goed dat uh, ja, heel veel mensen redden het niet en dan, dan gaan ze een andere plek ja, kiezen. En een beetje IND-ambtenaar is daar trots op. Ja, dat kan je ook wel voorstellen. Ja, want want dan krijgt natuurlijk een boodschap, of, of hoe zeg je dat? Een mandaat om te, te zeggen: van... joh, goed aanpakken, zoek de inconsistenties in die uh, verhalen. En, en daar ben je de hele tijd mee bezig. Um, het gevaar is natuurlijk wel dat als je met zo'n bril uh, gaat kijken naar uh, mensen, um, ja, dat je op een bepaald moment. Ze toch vooral als een probleem ziet dat opgelost moet worden, weet je wel. Terwijl de wereld is gewoon een hele grimmige plek. En uh, als je oog en oog staat met uh, mensen die een appel op jou doen, omdat ze gewoon uh, weerloos zijn en geen kant op kunnen. Nou ja. Nou, ik hoor inmiddels al de reden waarom jij deze film hebt gemaakt. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, over de telefilm die aanstaande zaterdag op Nederland 2 op televisie te zien is, De Nieuwe Wereld. Um, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur, u kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. U heeft misschien nu al wel wat gehoord waarvan u zegt, en daar vind ik ook wat van. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Radio Kunststof. En dan nog een huishoudelijke mededeling, als u maandag aanwezig wilt zijn bij kunstof, dat kan voor één keer, want dan hebben we een speciale uitzending rondom de avond van het Luisterboek. Uh, u kunt daarbij aanwezig zijn, dan moet u zich melden via kunststof.ntr.nl Goed, Jaap van Heusden, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Jij bent uh, filmregisseur en een uh, behoorlijk goeie, want uh, toen je afstudeerde in 2005 aan de Filmacademie in Amsterdam... Uh, met een eindexamenfilm, uh, die, die werd gelijk wereldwijd uh, bekroond. Hè? Uh, een ingewikkeld verhaal, eenvoudig verteld. Dat was de naam, de titel van de film. En ook Win-Win, een uh, film uit 2010, uh, film over de kredietcrisis... Toen hij nog niet was uitgebroken, staat erbij. Maar toen was die kredietcrisis toch al wel uitgebroken. Ja, precies. Toen, toen, uh, toen ik bezig was met dat uh, script. Dat was, dat was heel goed getimed, zeg Ja. Hij. Ja. <laughs> Hij was er wel uitgebroken. Maar ook die film leverde jou uh, vele prijzen op. En dan is er nu een, uh, een nieuwe telefilm. En die zal zeker ook niet ongemerkt uh, voorbij gaan. Stel ik mij zo voor. De Nieuwe Wereld, zo heet die. Die film is trouwens al geselecteerd voor uh, officiële competitie... van het filmfestival DC in Washington. Uh, 11 april is dat festival van start gegaan. Ga je daar nog heen? Nee. Ook niet als je de film wint? Nee, Als je de prijs nee, wist. Nee, nee, nee, is een end. Nee, het was momenteel even niet in de agenda. Goed, we gaan het over deze film hebben. Uh, de locatie is een aanmeldcentrum. Hadden we het net al over. Uh, hoofdpersonage, uh, Hoofdpersonages, moet ik zeggen, is een, een schoonmaakster. Zoals ik al zei, gespeeld door Bianca Krijgsman. En een vluchteling uit Afrika. Isaka Sawadogo hm. is zijn naam. Um, wil jij in het kort het verhaal vertellen? Ja, zeker. Uh, want maffe is, we hadden het net over het aanmeldcentrum. En dan lijkt, net als bij Win-Win... het -win, is helemaal geen film over de kredietcrisis. Dat was een film die speelt zich af in een bank. En een jongen die heel veel talent heeft om geld te verdienen... die, uh, die verliest zichzelf totaal. Dus het is eigenlijk een, echt een persoonlijk uh, drama. Nou, ook op zo'n manier. Ik heb dus uitgezocht hoe het dan zit met het aanmeldcentrum. Um, zodat ik dat goed kan tonen. Zodat ik geen boel mm -hmm. zit te verkopen. Maar uiteindelijk is het eigenlijk helemaal geen verhaal over het centrum. En zelfs misschien niet eens over um, uh, vluchtelingen. Um, maar... maar? nou goed, het verhaal in de, in de notendop is... Je hebt uh, Bianca, die heet in de film uh, Meerte. Dat is een schoonmaakster en dat is echt een kwaaie. In, in een van de eerste scènes... Zie je bijvoorbeeld hoe ze een klein meisje uh, even vertelt dat als ze de kauwgom nog een keer op de muur plakt. Wacht even, uh, zullen we die even laten horen? Want ja, ja, dat schat. <laughs> um, nou ja, ze is dus schoonmaakster in dat aanmeldcentrum. Ja. En dan op een gegeven moment, uh, nou, ze is de slaapzaal aan het schoonmaken. En dan zit er een heel klein meisje onder dat stapelbed, helemaal onder nu. Ga ze opzij, jongen dames. Wat voor Hoi. Wat is dit? You want to be sent back to your country, hè? Met je mama? Dat doen we niet meer, hè? Begrijpen? Hier, spurt die ook maar uit. Goed zo, ja. Ja, dan was dus wat kauwgom uh, had het meisje op het, uh, op het bed uh, geplakt. Een hele schrijnende scène, waarin inderdaad in één klap duidelijk wordt... dat het een kwaaie is, de schoonmaakster, Meerte... Ja. Hoe kwam je bij deze scène? Ja, dat is... Uh, ik weet het niet. Op een bepaald moment gaat het personage... zelf ook allerlei dingen uh, verzinnen. En... Uh... Het is trouwens ongetwijfeld een van de hand van uh, Rogier de Blok, de andere schrijver. Want die, die had uh, vanaf het begin een soort fascinatie met kauwgompjes. Want, want er was een schoonmaker, dus moest er ook iets met kauwgom. En in het begin dacht ik van, ja, wordt dat nou uh, allemaal wel zo uh, filmisch? Maar steeds meer kauwgomscennetjes, uh, die hebben zich uh, een weg te film in weten te vinden. Nou goed, goed zij, zij was een uh, Ja, ja zij, zij heeft gewoon een, uh, een verleden. Dat, dat voel je al snel aan. Moet er moet wel iets met die vrouw uh, zijn gebeurd of zo, want... Ze, is niet zomaar zo geworden. En eigenlijk iedereen loopt een beetje onderheen heen daar. Uh, want het is makkelijker om dat te doen. Dus, dus als een uh, maisorceer, laten we zeggen, binnenkomt en zij zegt kst, kst, met je gore poten van mijn pas gedwelde vloer af, dan doen die dat gek genoeg. En uh, zo ook met de vluchtelingen, en zo ook met de ambtenaren. Dus uh, feitelijk, iedereen gaat die vrouw gewoon een beetje uit de weg. En ze komt er dus mee weg met dat gedrag. En dan nou, komt daar uh, Isaka Sawadogo, die is luc. En uh, die loopt gewoon dwars over dat pasgedwelde vloertje heen. Ja, en, dat is een uh, waanzinnige scène trouwens. Want zij doet weer alsof ze V toespreekt. En uh, hij begroet haar, doet net alsof hij de begroet en zegt... Kst. Ja. ja, Mooie scène. Wilde het laten horen, maar er gebeurt niet veel meer dan dat. Het nee, klopt. Ja. Ja, je elkaar. moet het erbij je zien. Je moet het hè? vooral in beeld ja. zien in, in dit geval. Nou, en dat zet een uh, aaneenschakeling van ontmoetingen tussen hun uh, in gang. Waardoor zij... Uh, ja, zij wordt eigenlijk een beetje in het nauw uh, gebracht. Door hem. Ja, en toch, toch zoekt ze hem dan steeds weer op. Dat is het maffe, want feitelijk... Feitelijk uh, kan ze hem natuurlijk ontlopen. Want hij zit maar in, dat, in die glazen wachtruimte, waar ja. we het net over hadden zitten maar te wachten en te wachten. En uh, soms op de slaapzaal te slapen. Dus ze zou makkelijk om hem heen kunnen. Maar gek genoeg, ze hoort iets over zijn verleden. Dat, dat uh, slaat bij haar aan. En ze blijft hem opzoeken. En daar komen allerlei uh, ontmoetingen uit. Ja, en het is dus ook spannend hè, tussen hun. Ja, zeker. Um, wat is de kiem voor deze film? Waar, waar begon het mee in jouw hoofd? Ja, er is niet echt één antwoord, vrees ik. Dus het zijn nou, meerdere... dan geef je er drie. Of... Ja, weet ik, veel. ik woonde in 1999 2000 woonde ik in Burkina Faso. Dat was namelijk mijn gymnasium. En, Jij uh... dacht, kom, ik ga naar Burkina Faso. Precies. Ik dacht van. Uh... Wacht even, wat doet een gymnasiast? Uh, jonge jongen, 18 jaar, diploma gymnasium. 19, blijft zitten. Oké, okay, ja. vooruit. <laughs> <laughs> en dacht, kom, ik ga naar Burkina Faso. Ja, want ik voelde wel aan uh, uh, dat ik wilde al films maken. En uh, naarmate die projecten groter worden, uh, moet je ontzettend veel uh, uh, mensen op die kar trekken, weet je wel. En ook uh, met de financiën en de dingen. Dus ik dacht van, hoe, volgens mij, hoe ouder je bent, hoe makkelijker dat gaat. Dus uh, er moet een paar jaar gewoon toch even iets anders gebeuren voordat ik naar die academie ga. En waar word je in één klap tien jaar ouder <laughs> in Afrika? Ja, het is heel opportunistisch gedacht. En het, Wat ging je het, het daar werkte doen, ook dan? echt zo. Ja, ik werkte voor een soort NGO en wij maakten filmpjes. Uh, voor uh, de tv daar. En dat ging bijvoorbeeld over dan, uh, weet ik veel, hygiëne. Of uh, dat je kon koken met een zonneoven... zodat uh, je niet al je geld aan brandhout hoeft op te maken. Uh, of uh, we hebben ook, uh, hoe noem je dat, van, uh, over verkeersveiligheid. Uh, maar kon je al filmen dan? Want nou, ja, dan ik maak wel filmpjes, gymnasium. weet je wel. Maar ja. dus, dat is ook weer zoiets. Dan denk je echt van, er gaat dus een gymnasiast die een beetje kan filmen naar Afrika om dingen te doen. Dat klopt. Ergens helemaal niet. Maar de realiteit is dan weer uh, dat ik toch daar plaatselijk uh, heel veel uh, goed werk kon doen. En de mensen ook nog dingen kon leren. Dus het was gewoon nog niet zo ontwikkeld. En je hebt daar een jaar gezeten. Ja. En je zei net inderdaad, het klopt. In, in een jaar ben je tien jaar ouder. Nou, wel... Uh, ja, het heeft me wel... Ik merk gewoon dat ik het ook vaak daarover heb. Terwijl, ja, dat is... Uh, wat was het nou? Dat was nog geen anderhalf jaar. En dat, uh, dat gaaf zich gewoon in. Want hoe oud ben je nu? Toen was je 19? Nu ben ik... Uh, zo. Nou, dat is inderdaad 79, de moeilijkste <laughs> vraag. Uh, dus dat is dan 33, toch? Nou, ja. wat is ja. dit voor een... <laughs> <Ja. Ja, laughs> Oké, okay, 33. Ja. Um, en, en als je nu daaraan denkt, die anderhalf jaar... Wat is dan het beeld wat onmiddellijk bij jou naar binnen komt? Mm, mm. Ik heb het... Heel vaak uh, ook niks gedaan. Omdat we moesten wachten op spullen die weer bij door de douane werden vastgehouden... die we dan niet uh, wilden omkopen. Dus dan gingen we gewoon wachten. En uh, ja, ik woonde dan in een huis. Dat zat vlakbij een oude begraafplaats. Maar die werd eigenlijk als vuilnisbelt uh, gebruikt. Die begraafplaats? Ja. En, uh, dus ik heb eigenlijk heel veel in dat gedeelte van de stad gewoon gelopen. En dat zijn allemaal van die, uh, je kent het wel, die soort roodstoffen straten. Dus niet van, uh, niet van asfalt. En daar heb ik gewoon heel veel gelopen en heel veel mensen ontmoet. En ik kende eigenlijk nauwelijks Frans, want ik vond ik een belachelijke taal. Ik had tegen mijn lerares gezegd van, ik ga die taal nooit gebruiken. Doe spreken. mij maar Grieks en Latijn. Ja, waar, waar zou ik die ooit gaan gebruiken? En toen zei zij nog van, nou, er zijn anders heel veel uh, landen in de wereld waar je dat spreekt. Nou, goed, ze heeft gelijk gekregen. Dus toen, ik heb dat een beetje geleerd door gewoon met mensen uh, te praten. En uh, mensen in Burkina Faso, die hebben echt geen reet. En uh, mm, nou, ik heb ook nog wel een beetje eromheen gereisd. Maar, maar uh, ik vond het bijzondere aan Burkina toch dan. Juist omdat ze helemaal niks hebben. Uh, is, hebben ze zichzelf als enige of zo uh, om te geven. Hm. En dat doen ze dan ook echt. Dus ik heb heel veel bijzondere ontmoetingen gehad. Met ook echt heel veel sterke, uh, niet zeurderige, niet seikige, niet zielige mensen. Dus, dus dat is een van de kiemen. Dat ik dacht van ja... Uh, als je nou weer, uh, ook met Domatoff of zo... wat is nou het gevoel wat je krijgt? Kijk, het is misschien aanmatig om, om dit uh, nu te zeggen, weet je wel? Want die man is dood en da daar zijn mm -hmm. in principe... wat moet je daar over zeggen? Maar er is toch een soort neiging om... Uh, Mensen als slachtoffers weg te zetten. Natuurlijk worden ze ook slachtoffer. Maar dat is niet iemands persoonlijkheid, weet je wel. Dat, om hier alleen al naartoe te komen. Zal je een van diegenen moeten zijn. die het geld bij elkaar heeft gekregen. om die reisagent te betalen, weet je wel. Waarschijnlijk heb je meer. En de opleiding... kracht en de energie. Ja, hebben. dat. Ja. gewoon überhaupt het idee hebben van misschien als ik van hier naar daar ga, dan kan ik iets bereiken. En daarom, ik wil het ook de nieuwe wereld noemen. Omdat, weet je wel, nog niet heel lang geleden zaten wij met allemaal van die gammele boten en dachten van, ja, dat Nederland, dat is wel leuk. Er moet meer maar er, zijn. er moet meer zijn. En dan gaan we gewoon heen en we zetten de wereld naar ons uh, hand. En uh, nou, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar ook daar, er zat ook iets heel moois in. En nu komen maar... die mensen naar ja. onze nieuwe ja, wereld. Ja, precies, ja. Ja. Um, de, de, de, dit is ook precies wat, uh, heb ik me laten vertellen, uh, de, de man die uiteindelijk bereid hebt gevonden om uh, de rol van Luc, dus de asielzoeker, mm -hmm. uh, te spelen, Isaka uh, Sawadogo. Um, de, hij was degene die tegen jou zei, ik wil het doen, maar ik wil absoluut geen slachtofferrol gaan spelen. Ja. Dan kom ik niet. Nee. Ja. En, en dat kwam dus mooi uit, want ja. jij wilde ook geen slachtoffer laten zien. Maar waarom was je daar zo duidelijk over? Dat had je dus daar in Burkina Faso gezien. Ik wil een film maken over. Ja. Ja. Wat, wat, wat was het dan? Wat was het ingrediënt dat ja. je vandaar. Ja, nou, de andere kiemers is 2006 en dat de Schipholbrand was geweest. En uh, ik was ontzettend, uh, ja, daar... Uh, nou, net zoals mensen nu over uh, dolmaten of dan zeggen van... Hoe kan het nou dat zo'n rijk land... En dan wordt, uh, zitten we zo te kloten en het kost mensenlevens. En dat, dat was toen in een veel uh, grotere vorm nog. Dus toen dacht ik van, ik moet een verhaal vertellen... Wat laat zien hoe zoiets werkt of zo. Nou, dat is echt, dat is gewoon niet gelukt. Um, want? Wat... Ja, want nou, onder andere, uh, ik nam een Afghaanse hoofdrol, uh, of hoofdpersonage, mm -hmm. wat ik dan ging proberen te schrijven. En ik had contact met een Afghaanse jongen, die vertelde over alles wat hij had meegemaakt. En uh, uh, mijn personage werd toch gewoon best wel zielig, weet je wel? En dan zit je dat te lezen en dan denk je van, ja, het is allemaal waar, en het is allemaal heel belangrijk en uh, nobel en zo. Maar ik heb gewoon geen zin om die film te gaan kijken. Je wilt niet een film zien met een zielig iemand? Nee geen zin in. Waarom niet? Ja, dat weet je toch al. Je weet toch al dat het allemaal heel erg erg is. En dan, dat... Dat is niet spannend. Hm. Om erge dingen erg te laten zien of zo. Ja. Denk ik van, zo van, dat weten we al. Ja. Zo is heel erg, maar dat is maar nou Maar het is interessant, zo. want ja. jij laat uiteindelijk toch zien hoe erg het is. Bedoel, nee. Nee? Nee, vind ik niet. Laat zien, of laten zien. Laat, want kijk, het verschil is dat je een ontzettend krachtig iemand uh, hebt gefilmd. Uh, die uh, er krachtig, heel krachtig uitkomt. Maar het verhaal is toch schrijnend, Uiteindelijk. Het verhaal is. Ja, we uh, moeten het niet gaan verklappen. Ja, dus nu nee, is, ja. wordt het een beetje een ingewikkeld ja. iets. Maar, um, ik, wat ik in ieder geval niet geprobeerd heb, is om, om te zeggen van. Uh, Joh, kijk eens, die hele asielprocedure, hoe slecht is dat en zo? Ik weet dat helemaal niet. Ik bedoel, ik, ik heb dat zo goed als ik dat kon onderzocht. Ik weet ook niet precies hoe je dat moet doen. Hm. Ik bedoel, het de alternatief zou kunnen zijn, is dat je gewoon iedereen toelaat. Nou, dan hebben we in no-time wel echt uh, andere kwesties in Nederland, weet je wel. Dus dat voelt iedereen ook wel weer aan. Um... Kijk, het enige verhaal wat ik uh, ja, voor wat mijn rekening durfde verhaal, nemen... Ja. ja, dat was het verhaal van Myrthe. Daarom was het ook zo goed dat Rogier de Blok kwam. Want hij zei van, houd toch op met je asielzoeker als hoofdrol. Houd toch op met je IND'er als hoofdrol. Ik had ook nog een vluchtelingenwerkmeisje. Die doen een soort uh, vrijwilligerswerk. heb weg ermee. Ja, dat was gewoon... Want iedereen die, um, die vond wat ervan al bij voorbaat. Ja. En dat was heel irritant om naar te kijken. En toen zei hij van, uh, nou, je hebt gewoon schoonmakers. Die kunnen gewoon uh, overal komen, want ze hebben pasjes. En die vinden nergens wat van. Die vinden gewoon dat je met je gore poten van hun vloer moet blijven. That's it. Ja, ja nou, dan en dan geen meer je... op het ja, precies. bed moet plakken. Maar ja, dat is toch vrij Go neutraal. Come back to your own country. Ja. ja, en... Um, nou, ja, dat vond ik lekker. En dan krijg je ook gewoon zin in. Want uh, die scène die je net hoorde, misschien zo buiten de context... denk je van, nou, dat is wel heel erg. Maar in de première in Rotterdam ging die in uh, première. Ja, zaal, ja. 500 man. Er zitten mensen dus te grinniken. Dus die begrijpen van, ja, zo kan je dus niet doen. Dus dat is grappig. Ja. En dat is mooi aan film. Dat je dus kan lachen om dingen die je eigenlijk een beetje erg vindt. En uh, dat je, uh, Bianca Krijgsman, dat is natuurlijk een cabaretière... Ja, die hoeft echt maar met een uh, wenkbrauw te trekken of... Zelfs, ik bedoel... Van Plin en Bianca, hè? Ja, op maar een trouwens, moment loopt zij. Ze, zij ja. loopt dan zo naar die deur toe. En dan, ik lig dan gewoon uh, in een deuk. Nou, de kijkers niet, weet je wel. Maar iedereen voelt wel aan dat het... Het is niet 100 loodzwaar alleen ja. maar. Weet Jij wat? kende ja. haar niet, want ik je hebt haar televisie. Niet. Ja, dat zelf <laughs> ook. Ja, zie je, dat, en dan ga ik de mist. Toch, zij heb je nooit gezien, want daar kennen we haar al. Ja, zij, zij, dat kende ik dan weer wel, maar... Ik wist niet wie die, uh, wie die vrouw, vrouw was. was. Nee. die, die binnenkwam. Dus in ieder geval, toen ze daar bij, bij Camda Casting... Dan heb je zo'n zaaltje waar je dan gaat casten, weet je wel. Ja, toen zij daar binnenkwam, ik dacht echt van, wat is dit? Want ze was echt <laughs> al helemaal dit? in die rol. Ja, echt. Nee, maar zo grof en zo... Uh, ik was echt een beetje uh, van slag. Maar ja. ook dat ik dacht van, ja, kijk... Dit, uh, dit Hier gaat hebben werken. We wat dan. Ja. ja, want ik hoorde, of ik las ergens, dat ze haar uh, vieze krok zat aangedaan. Waarmee ja, plot, ze altijd ja. in de tuin werkt. En een afzichtelijk trainingsjekje. Dat ja, ze helemaal dat echt boven niet. Nee. Ja. ja, maar dat is dan wel weer goed. Hè? Dat ze dan uh, de tijd neemt om te denken van ja, natuurlijk moeten die teksten er goed uitkomen. Maar het, het is helemaal dat je het ook uh, wordt of zo. Hm. Een beetje romantisch uh, gelul misschien, maar... Ja. En dan nog iets over uh, uh, degene die de vluchteling speelt, hè? Isaka Sawadogo. Ja. Um, ik, ken hem, ik dacht hem wel te kennen, maar volgens mij kan dat helemaal niet, want hij speelt in Noorwegen. Ja, maar hij, hij heeft uh, vorig jaar een film gemaakt met Nicola Provoost, The Invader. Vlaming. Dat is echt een uh, supergoeie film, ja. Misschien heb ik die dan gezien. Nou, oh, ja. Goed. Ja. Uh, in elk geval, het, ik, ik hoorde dat het je ontzettend veel moeite heeft gekost... Ja. Om, om de juiste uh, zwarte man te vinden. Nu zat hier nog niet zo heel lang geleden, uh, Nederlandse acteur Remy Sambo. En die vertelde, die zat toen op die stoel, speelt trouwens in Spangas ook... Hm. Um, dat het belachelijk ingewikkeld is om een rol te krijgen hier in Nederland... als zwarte acteur. Ik hm. denk hoe kan dat nou? De, de, de, en dan moet jij er één uit Noorwegen gaan. ja. Nou, ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon een zeurpiet. Maar ik heb echt uh, uh, superveel uh, jongens met een soort Afrikaanse afkomst. die dan bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord zijn geboren en zo laten komen voor die uh, screentest. Nou, uh, die lopen bij zo'n spreken een rondje om de tafel. En dan weet je al gewoon van: gast, jij bent een Amsterdammer. en jij komt niet uit Ouagadougou, weet je wel. <laughs> en dan, ja, dat is gewoon. Aan de manier waarop die loopt? Ja, bij wijze van spreken. gewoon. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar als je die, als je die castings dan terugziet... dan, dan uh, zitten goede acteurs bij, zitten slechte acteurs bij. Maar het is gewoon niet iemand uit Ouagadougou. Dat kan je gewoon niet... Uh, nou ja, misschien kan je dat dus wel doen alsof. Maar in ieder geval in al die castingrondes die ik heb gedaan is dat niet gelukt. Want, want hij doet het toch wel alsof? Bedoel, hij ja, maar ja, komt ook hij, niet hij, uit uh, hij, hij, hij komt er wel uit Wagadougou. Oh, hij, hij, ja, hij, hij, hij woont daar uh, nog steeds de helft van het jaar. En de helft van het jaar woont hij in uh, Noorwegen en speelt hij daar. Dus hij, hij kan gewoon die combi heel goed. Ja. Het is niet gewoon een hele goede acteur. Het is ook gewoon echt een hele goede acteur. <laughs> dus dat, ja, dat vind ik wel een goed punt. <laughs> Misschien is de, Ja, dat zou best kunnen. Wat is zijn achtergrond? Heeft hij zelf ook iets ingebracht? In, in ja, superveel eigenlijk. Wat ja. Ja. Nou dan? Bij nou, alleen van... al gewoon die, uh, die hele benadering, dat hij zei van uh, ja, hou er gewoon rekening mee. Dat uh, um, uh, vroeger of later uh, komen de Afrikanen gewoon halen wat ze, wat ze verdienen. Dat gelooft hij ook echt heilig, hè? dus dan zit je echt een beetje ook, zo, zo van uh, oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat gewoon dat we komen en dat we halen waar we, waar we recht op uh, hebben. Want jullie hebben ook een heleboel afgepakt van ons, dus... Um, is zijn zin die hij heeft Ja, dat zegt hij dan, weet je wel. Bijvoorbeeld, ja, nou, dan, dan kan je natuurlijk een heel politiek verhaal uh, over gaan houden. Of een, of een discussie, of uh, zeggen ja, meneer uh, Savadogo. Of, of wat dan ook. Maar in ieder geval wat erachter zit, is power gewoon. En dat... Kijk, ik had een uh, meerte slash Bianca Krijgsman... Wat, nou, je ziet in de film, dat is een vrouw die laat zich niet zo 1, 2, 3 uh, onder de mat schoffelen. Nee. Nou, dus dat heb je dan. Dat is tof. Maar dan heb je volgens een probleem. Die heb je zo hoog ingezet. En daar moet je dan nog weer overheen. Overheen? Ja. Dus ook sommige jongens die ik liet komen, die gewoon nog echt... Uh, dat is ook mijn fout. Maar ik dacht van, nou, misschien kan het ook wel andersom zijn. Het is gewoon een jonge, jonge... Ze raakt, ze raakt gecharmeerd van een jonge, jongen. Ja. Die gewoon een stuk jonger ja. is. En dan, maar nee, dan die, hoor. Uh, het werkte totaal niet. Nee. Je geloofde dat niet. Maar nou is er ook wel iets in de blik van die man zijn ogen. Wat, dat de, die man is zo charismatisch. Het is echt ongelooflijk. Wat zie jij? Want jij zegt wel, het mag absoluut geen slachtoffer zijn. Dat wilde hij zelf ook niet. Maar je ziet ook... Uh, f, nou, ik zie ook ontzettend veel verdriet in die man zijn ogen. Mm. Ja, hij, hij is... Uh... Het is een, echt een, een super bijzonder mens, omdat hij, hij, uh, hij heeft gewoon ontzettend veel meegemaakt. Uh, weet ik veel? Weet je wel? Ze, ze zijn uh, bijna het land uitgezet op, op het uh, punt dat, dat de vrouw dan uh, moest gaan bevallen. Bijvoorbeeld in, in Noorwegen was vrouwbezoek uh, visum verliep, er waren problemen met die uh, uh, zwangerschap. En de, de vreemdelingendienst daar, die zei van nou, uh, kwam gewoon in het, het ziekenhuisbed van nou, mevrouw, u kunt nu uh, opstappen, weet je wel. Dat is dan ten oude uh, voorkomen, omdat hij dan speelde voor een belangrijk gezelschap, dus wat connecties had. Maar als je dat soort dingen meemaakt, dan. Uh, ja. Gaat het wel in je zitten, wil ja. je zeggen. En ja. dus ook wel in de blik van je ogen als je ja. zo iemand moet spelen. Ja. Wow. Hij had heel veel verhalen gewoon paraat, die hij dan in zijn systeem uh, zette, heel geconcentreerd. Ja. Ook. En hoe vond je hem uiteindelijk trouwens daar in Noorwegen? Ja, niet in Noorwegen. Dus, uh, want ik had dus zelf in Burkina gewoond. Wagadou. Ja, Wagadou. Het leek dus echt serieus dat. Nou, ik had, ik had uh, op uh, fietsafstand bij hem vandaan gewoond, een tijd. En ik heb ook nog echt filmpjes gemaakt met allerlei uh, mensen uit zijn uh, troep. Dus uit zijn. Uh, weet je uit ook? zijn troep? Uh, troep de theater. Dus uh, ja, ja. Weet je, echt zo'n clubje uh, acteurs. Maar gewoon toevallig uh, hem nooit tegengekomen. En dus toen ik ging uh, bellen van... Uh, jongens, is er, is er niet nog iemand in Wagga die het zou uh, kunnen doen? Nou Toen begon iedereen meteen te roepen van uh, dit en dit en dit. Toen en toen wist ik je hem ook. uiteindelijk belde, toen was het ook al van... Uh, Oui, c'est ton frère là qui a dit que tu a Dus het was al rondgemaakt. Ze waren elkaar al tegengekomen, laten we zeggen, op de markt. En uh, uh, ze hadden al bedacht dat ik hem wel ging kiezen. En, uh, nou, dat was ook zo. We laten nog even één scène horen, omdat het toch heel goed werkt, volgens mij, tussen uh, hem en haar. Um, en dat is het moment waarop ze, wat moet ik erover zeggen. Ja, dat ze echt voor het eerst tegen elkaar spreken. Dat het dus verder gaat dan kst. Uh, en hij haar benadert omdat hij heeft gehoord dat zij de telefoondame is. Moeten we dat even uitleggen trouwens, wat dat dan behelst? Uh, volgens mij is dat ook nog niet duidelijk als nee. je deze... Zijn ziet uh, Jawel, dat is natuurlijk al wel duidelijk voor de kijker. Dus uh, ja, zij heeft een handeltje waar ze uh, voor sieraden of wat de vluchtelingen dan maar bij zich hebben, geeft ze ze een paar minuutjes met uh, een mobieltje wat zij uh, ja, meeneemt. In, in ja. de uh, wc mogen ze dan drie minuten bellen. Het ja, is echt een loeder, want dan zet ze ook <laughs> haar timer van niet langer dan drie minuten. Nou, en dan spreekt hij haar aan. Don't look at me. You are the first white woman I see cleaning in my life. I need a phone. So? They told me you are the phone lady. What do you want to call? Home. Do have jewels? Or something? Money? I have this. Sleeping place in two hours. Ja, zo gaat het dan tussen die twee. Ja. Bestaat dat trouwens ook? Kan Weet je dit je voorstellen? Weet ik niet. Dit is echt uh, dit hebben wij uh, uit onze uh, grote duim uh, gezogen. Hm. Maar um, ja, ik uh, kan het me zomaar uh, voorstellen. We hebben uiteindelijk tijdens de research verhalen gehoord die, die, uh, die nog wel. Uh, wat ja, verder gaan? Ja, ja. Oh. Wat dan? Nee. Daar kan je verder niet over uitwijnen. Nee, maar in ieder geval... Uh, de, ja, nee, de, de, volgens mij is niets uh, menselijk ons uh, vreemd. Onsvreemd, oh, ja. ja, ja. ja. IND-ambtenaar die nog wat bijverdienen. Schoonmakers die nog een... Uh, ja. Ja. Nee, maar goed, dat, dat, ik, wat dat betreft ben ik dus echt geen uh, journalist. En dan, uh, ja, dan zit je gewoon in de, in de stoel op een bepaald moment van zo'n personage. En dan ga je verzinnen hoe dat uh, verder zou gaan. En zij heeft een fletje, zij heeft niet zoveel te besteden. En haar uh, nou, geweten is uh, redelijk afgestompt. Dus wat zou ze dan uh, kunnen gaan doen? Ja, want en er is wel ja. iets gruwelijks in haar leven gebeurd. Trouwens, laten we het even hebben over deze film. Uh, hoe deze film zich verhoudt tot jouw uh, eerdere werk. Um, uh, want je hebt toch al met al, al behoorlijk wat films nu uh, gemaakt. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die bijvoorbeeld opvalt. is dat, je, uh, dat jouw personages vaak het contact zijn uh, kwijtgeraakt met zichzelf. Hè? In, in zekere zin. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die bankier uit Win-Win. Uh, dat is iemand die, die het ook niet helemaal meer weet. En, en dat geldt natuurlijk ook voor deze meerte de schoonmaakster. Wat er precies is gebeurd, weet je niet. Maar er is sprake van een kind, ze heeft een zoon. Die zoon wordt opgevoed uh, door haar zus en haar man. Uh, maar uiteindelijk zoeken ze wel allemaal een manier... om, contact, om het contact met zichzelf uh, terug te krijgen. Uh, dat houdt jou dus blijkbaar bezig. Ja, blijkbaar. <laughs> Punt. <laughs> Ja, nou ja, ik vind dat dan zo moeilijk. Want uh, het is uh, in ieder geval in mijn geval, werkt het nooit zo dat je uh, uh, nou eens even gaat zitten, bedenkt wat voor grote thema's er spelen en uh, dan vervolgens gaat uh, verzinnen hoe je dat kan verbeelden. Uh, het, het begint gewoon. Hm. En dan begint het te vertellen en te rollen. En dan, en dan is het daar. Vertelt het uiteindelijk uh, iets. En uh, dat lijkt dan soms ook. Uh, zo erg op elkaar dat ik dan me afvraag van zou ik nog wel een film mogen maken? Want uh, het gaat alweer over mensen in een, in een opgesloten omgeving die uh, zichzelf uh, tegenkomen. Ook al was die dan de vorige keer een militair of een bankier of nu een schoonmaakster of... Uh, nou, en dan gelukkig heb je dan ook goede vrienden... die zeggen van, ja, dat is de uh, mark of a real artist, weet je wel. Dat er gewoon een hele duidelijke <laughs> lijn in zichtbaar is. <laughs> dus. En dan begin jij gewoon vanzelf te stralen... en denkt daar het liefst met het niet over na, begrijp ik. Nou ja, um, Ja. Je onderzoekt dingen uh, door ze vaak uh, weg te halen, toch? Dus ik vind het dan... Uh, mooi als iemand uh, de tederheid uh, hervindt. Dus wat... Ka hoe kan je dat in vredesnaam uh, voor elkaar krijgen? Uh, ja, dus... Dat moet dan echt van een punt komen waar, waar iemand gewoon daar helemaal uh, van vers verstoken is. Mm -hmm. Dus die is helemaal dicht gemaakt. Of, of uh, om andere redenen dat hij daar niet meer bij kan. Bij die, dat menselijke. en Bij dat een ander echt nog ontmoeten. En uh, ja... Dus dat, zo gaat het dan? Ja, ja. ja. <laughs> Het is wel interessant hoe dit gaat. Want ik hoor echt een spraakwaterval. En dat was ons ook voorspeld. Als hij over zijn eigen gevoelens moet praten, dat doet hij eigenlijk liever niet. Liever niet. Nee. Maar uh, als het nee. gaat over de grote thema's, Klopt, ja. de wereld, ja. het engagement, ja. dan is daar heel veel. Ja, dat is grappig. Want, Wat is dat? Ja, dat is, ik vind dat wel een goede vraag hoor. Maar uh, misschien heb ik dan toch met film wel een go goede. Uh, goed, uh, Vehikel uh, gekozen. Want als je, als je goed naar die films kijkt... <laughs> dat zou zomaar kunnen, uh... ja van <laughs> <uurste. laughs> Nou ja, dan gaat het dus net andersom of Dus mm -hmm. het begint met uh, ontzettende grote praat van, uh, nou, de, de, in dit geval bijvoorbeeld van uh, de Schipholbrand en het is, uh, het is gewoon een outrage en uh, er moeten koppen rollen en allemaal dat soort gevo gevoelens uh, heb ik dan. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is er een film die, die veel uh, kleiner en stilder. Is. Mm -hmm. en die echt aan boord komt van een mens die een ander mens ontmoet. Dus dan, kennelijk heb ik dan, als ik heel erg mijn best doe, dan moet zeggen als het gezuiverd uh, raakt, dan misschien heb ik dan uh, veel minder uh, uh, uh, zekerheden of zo mee ja, ja. te delen. Ja. ja. ja. En maar, maar had je dat al vrij snel in de smiezen, dat het zo werkt uh, uh, bij jou en dat je dat dat veel maken dus bij uitstek. Uh, de manier is voor jou om het verhaal te vertellen? Nou, ik heb wel een grote mond... zoals je net op een uh, omvloersteren manier zei. Ja. En uh, uh, ik denk van... Uh, je, hebt, uh, je hebt de psalmist David... Uit, het, uit de Bijbel. Die zegt op een bepaald moment dat... Uh, uh, ja, dit is een beetje gevorderd hoor. Maar dat nou, de, kom de, maar op. De, met mijn grijf. meer de achtergrond <laughs> ja, kan nou, ik veel. Kijk, oh, gelukkig. Dat uh, het, uh, het woord van de Heer is als uh, gelouterd uh, zilver... dat zevenmaal, uh, zeg maar, gezuiverd uh, is. Het is echt zo'n tekst waar ik... Uh, uh, dat vind ik behoorlijk uh, prikkelend, laat me zeggen. Want als ik hier zo zit te praten... Dan, dat komt echt niet in de buurt daarvan. Um, nee, dit zit, moet je toch nou, iets duidelijker uitleggen. Veel dus ruis, als wij praten, er zit heel veel ruis tussen. Er zit heel veel. Ik, ik wil mezelf goed presenteren bijvoorbeeld, mm -hmm. of ik wil uh, dat mensen naar mijn film gaan kijken, of, of ik wil uh, dat jij me aardig vindt. Mm -hmm. je, er zit allemaal zoveel veel uh, bijbedoelingen, ja, rommel, ja, ja. troep, mm -hmm. weet je wel? En, Terwijl waar het eigenlijk om gaat is. Nou. Dat, dat, dat durf ik nog geen antwoord op te geven, maar wat ik dan wel weet is dat bij film, gewoon omdat het zo duur is en omdat het zo lang uh, kost om het te maken, is een zeven sc scriptversies, als we dan even bij dat getal blijven, dat is helemaal niet outrageous. Dat kunnen er zomaar eens veertien uh, zijn, weet mm -hmm. je wel. En dus elk woord van elk karakter, dat, dat, heeft er, dat is eruit geweest, erin geweest, is omgedraaid, aan een ander karakter gegeven, dus die zijn die zijn wel gewogen. En die worden heel erg en dan de acteur kijkt er nog naar. En dan een dramateur kijkt er nog naar. En de editor die zegt uiteindelijk van... hartstikke leuk bedacht. Dit is gewoon crap. Oprotten ermee, weet je. En dan dus je krijgt... Een... Des te interessanter is het dat je de volgende scène... Uh, die zit erin, die gaan we nu even laten horen. Het gaat om het zoontje van Meerte. Uh, wordt dus uh, opgevoed door haar zus en haar man. En uh, dan hebben we hier een huiselijke situatie. Lieve vader, dank u wel voor deze mooie dag. Voor ons samen zijn en voor wat we allemaal hebben kunnen doen vandaag. Op school en op ons werk. En ik wil u vragen of u ons lekkere eten wil zegenen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja, doet hij al een tijdje. Ja, ja. Wat bedoel je nou? Dat wij het hem hebben opgedrongen? Nou, toevallig. Ik zou willen dat ik het kon. Zeg je A, doet hij B. Zeg je B, doet hij F. Nou, misschien voelt hij zich wel helemaal klem zitten tussen jullie twee. Kan toch? Als je het zelf wil proberen, geef je maar een seintje. Ja, dat vind ik een hele mooie scène. En ik realiseerde me opeens dat gewoon zomaar bidden... want ik dacht, oh, de, de, welke kant gaat het nu op? Is er iets aan de hand? Dat gewoon zomaar bidden in een huisgezin... dat je dat eigenlijk... Ik heb dat volgens mij sinds Bartje niet meer, <lacht> niet meer op tv ja, gezien. Ja, ja. Ik bid niet voor Brunebo. Ja, ja, precies. Ja. En we hoorden van Marina Blok van de NTR, hoofddrama... dat jij ook heel erg hechtte aan deze scène. Ja, dat klopt. Maar het grappige is dat Rogier die heeft hem uh, bedacht. En Rogier heeft helemaal geen uh, gelovige achtergrond. Maar die zei van, uh, Jaap, uh, jij uh, bent toch van het geloven en zo. Volgens mij, uh, als we iets willen doen, hoe zeg je dat? Als je wil vertellen dat die, dat die moeder denkt, nu, nu raak ik mijn zoon kwijt. Dan moeten we iets met dat uh, geloof doen. Want dat komt zo uh, dichtbij. Als je kind andere dingen gaat geloven dan jij, weet je wel. Dan hebben we het uh, net nog gezien met het Turkse kind uh, bij het lesbische stel. Ja, nou. ja, dat komt heel dichtbij. Want dat wil je natuurlijk in de hand houden. Mm -hmm. Weet je wel. Dat, uh, alle ouders hebben die neiging uh, om te denken: oh, hij moet wel, Ik bedoel, hij heeft een zekere vrijheid. Maar <lacht> hij moet wel geloven wat ik geloof. Ja. Ik ook wel over de belangrijkste dingen. Nou, dus ik vond het een hele goede scène meteen al. En ik vond, het, uh, ik vond het eigenlijk wel leuk om dat met die acteurs ook uh, te doen. Uh, Jannie Goslinga en Ali ben Horsting. En dan uh, moest ik een beetje zo gaan zitten voorbidden daar om te laten zien uh, <laughs> hoe dat dan <laughs> gaat. Dat aan gaat. Uh, ja. Want ja. jij bent van gelovige huizen. Ja. Bent ook zelf nog. Bid jij nu? Je hebt twee kinderen. Bid jij ook? Over... Ik heb één jongetje. Oh, jongetje ja. Van anderhalf. Ja. En uh, bid jij ook voor het eten? Uh, ja, meestal wel. En ook ja, ongeveer ik... op deze manier. Mm, ja, ongeveer wel. Ja. En uh, uh, Marina zei van ja, maar hij wil absoluut niet als uh, uh, gelovige filmregisseur, als dat al bestaat, uh, in, in dat hoekje gedrukt worden. Ja. Toen dacht ik, wat is dat eigenlijk voor geks? Want uh, A, bestaat er wel zo'n hoekje? Hmm. Ja, zeg jij. Nou, nee, dat, nee. Dat, misschien is uh, ik vind het interessant, die vraag die jij zegt, van uh, als dat al bestaat, die ja. vraag heb ik precies, ja. zeg maar. Nou, je hebt natuurlijk binnen uh, religies heb je wel heel sterk dat uh, de kunst die daar dan uitkomt, die wordt dan in een bepaalde uh, hoek getrokken. En uh, dat heeft heel vaak te maken met dat er een soort uh, verborgen laag nog dan in zit mm -hmm. die mensen eigenlijk uh, gaat uh, bekeren of bijvoorbeeld, weet je wel? Dat is dan het idee. Maar ik ben het daar... evangeliserende karakter. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik, ben, ik ben daar eerlijk gezegd uh, niet uh, mee bezig. Want ik, ja, ik zit een verhaal te maken over een schoonmaakster. En een vluchteling. Mm -hmm. En een jongen. En dan, hoe ziet dat ge gezin van die zuster eruit? Nou, en dan zegt ook Gier van: Ja, dat zou mooi zijn als ze daar bidden. En uh, ja, dat is uh, goed. Weet je wel. En dan, en dan wil ik ook wel dat het. Dan moet het ook echt. Mm -hmm. zo, weet je wel. Dan moet je niet een soort van, van die. Van die Lullige uh, nep uh, dingen tonen. En, en wat voor rol uh, speelt dat geloof dan wel in je werk? Want... Ja, in mijn werk, ja. Nou, um, dat is ongrijpbaar, denk ik. In ieder geval voor mezelf is het dus ongrijpbaar. Want ik kan niet echt zeggen van daar, daar zit ik dingetjes te doen... om dan toch nog stiekem wat geloof erin te krijgen. Of zo. Mm -hmm. zo werkt het dus niet, dus uiteindelijk uh, kennelijk de, de dingen waar je het diepst van overtuigd bent, die komen er wel in terecht. Ach, zo geloof ik wel dat het werkt. Dus de dingen ja, waarop ik we... zit te kauwen, of en hoe ik naar mensen kijk, en dat zal er wel in terechtkomen. Dus ja. bijvoorbeeld dat je de kracht laat zien van uh, uh, die man, ja, uh, en per se niet van hem een slachtoffer wilt maken, ook al gaat hij weer terug en moet hij weer terug uh, zonder dat je daar nou een gelovige man van maakt. Maar de, de, uh, ja, wat, wat, wat, kun jij het onder woorden brengen, wat je dan wel doet? Nee. Nee, nee dat kan ik niet. Uh, het, uh... Ga dan maar die tegel beschrijven. Nee, ik bedoel, ik... kijk uh, wat uh, dan weer wonderlijk is. Kwam ik, uh, toen was ik al lang bezig met werk met Isaka. Het bleek een hele gelovige man te zijn. Dat vond ik dan weer vreemd. Weet je wat? dat was helemaal niet uitgesproken. Nooit over gehad. is ook helemaal geen uh, En dat issue. jullie elkaar vonden. En dan is er toch iets in hem dat ik denk van... wauw, het is bijna alsof ik naar iets zit te kijken... wat ik niet helemaal kan uh, thuisbrengen. Hmm. Iets bovenwerelds of. Nou ja, dat klinkt allemaal... Maar goed, ja, dat is dan... Wat ga je op de tegel schrijven? Persoon? Zeker niet. Nee. <lacht> ik meld. Beschrijf ja. jij hem, dan meld ik even... dat zo dadelijk okay. op deze zender uh, twee dingen te horen is... Trauma's zijn in vier weken te verwerken, dat zegt chef Berendsen. Hij is psychotherapeut en spreekt erover met Margreet Rijntjes. En de bloemenbollenkwekers die maken zich ontzettend zorgen over de koude lente. En dan meld ik ook nog even dat de film die dus iedereen moet gaan zien... waar we het afgelopen uur over gesproken hebben... De Nieuwe Wereld aanstaande zaterdag te zien is op Nederland 2 om 10 voor half 9. En um, we kunnen onze filmmaker Jaap van Heus ook nog dan in de Bali treffen. En daar is de... Film op groot scherm te zien, en is er ook een gesprek met uh, een asieladvocaat? Wie is nog even onduidelijk? In de balie in Amsterdam, dus en dan staat er op de tegel, daar hebben we dan nog 13 seconden voor. Kun je het in 13 seconden zeggen, ja, Jaap hoor. van de Heusden? Het is eigenlijk Tati, en die zei: uh, Lust, spectacle et partout. Het is prachtig, en die Franse uitspraak is ook nog goed, Jaap van de Heusden. Dank je wel. <middels> Dank meneer Van Heusden. Dit was aflevering 2618. Jawel, 2618. Wij zijn er morgen weer met theatermaker Eli den Boer. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Tips voor de crisis. Topchef Sander Overeinder koopt voor 8,63 euro een maaltijd voor een gezin van vier. Bijna gratis boodschappen doen bij het scheiden van de markt. En de grote pindakaas-test. Luister naar Mandjaren. Rijderavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.